Zes uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De Occupy-manifestaties tegen de uitwassen van het kapitalisme... zijn in Rome en New York uitgelopen op gewelddadigheden. In Rome gebruikten de ME traangas- en waterkanonnen om de massa te verjagen. Zeker 70 mensen raakten gewond en zo'n 20 mensen werden gearresteerd. Op Times Square in New York kwam het ook tot botsingen... tussen de politie en betogers. Daar vielen ook gewonden en werden 70 actievoerders opgepakt. In 82 landen, waaronder Nederland, worden Occupy-manifestaties gehouden. In Israël zijn de eerste stappen gezet voor de gevangenen waarbij honderden Palestijnse gedetineerden vrijkomen. In Rel laat Hamas de Israëlse militaire Gilad Shalit vrij... die vijf jaar geleden werd ontvoerd. Israël heeft de namen bekendgemaakt van de eerste 477 Palestijnen die vrijkomen... En president Peres is de officiële procedure begonnen om hun gevangenisstraf kwijt te schelden. Vermoedelijk komen de eerste honderden Palestijnse gedetineerden en Gilad Shalit dinsdag vrij.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 Mijn verkeersongeluk bij de grensplaats Bogels in Limburg is vannacht een dode gevallen. Volgens de politie zaten drie jongeren in een auto die door onbekende oorzaak over de kop sloeg. Bestuurder zat bekneld en overleed in het wrak. Twee inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de leeftijd van de slachtoffers van het ongeluk in Bogels is nog niets bekend gemaakt. Door zware regenval is de finale van het WK Honkbal in Panama... met grote vertraging begonnen. De wedstrijd tussen Nederland en Cuba zou om middernacht... Nederlandse tijd beginnen. Maar de eerste bal werd uiteindelijk pas om vier uur gegooid. Het weer. Eerst wat mist, maar al snel veel zon. Middeltemperatuur rond 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. BNN. 4-7. Dit is het laatste uur van 4-7 van BNN. Met de vlam in de pijp reizen we naar Eindhoven, waar later vandaag het WK pijproken is. En daarna scheuren we gewoon door naar Australië, waar heel, heel, heel, echt heel hard wordt gereden met behulp van de zon. En wist je dat de demonstraties van de Occupy-beweging al lang geleden waren aangekondigd door onze eigen huisastrologe Helena? Maar we beginnen natuurlijk met voetbal. En dat doen we met onze eigen Ferdinand. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Goedemorgen. Goedemorgen, Deborah, met Ferdinand Hossenbux op deze vroege zondagochtend... Een koude zondagochtend, maar goed, dus we schrijven 16 oktober 2011, een week die achter ons ligt. De week van het Haagspelletje, uh, een Haagspelletje, het relletje van de dag tussen Leers en Wilders. Het was de week waar weer een gigantisch bedrag werd ingepompt in Griekenland onder het mom van de zesde tranche. Het was de week waar bondscoach Bert van Marwijk de kwalificatiereeks afsloot met zijn jongens. Het werd een nederlaag van 2 tegen drie, met betrekking tot de eindronde het volgend jaar in Polen en de Oekraïne. En waar de barrage op dit moment op de drempel staat. En dat allemaal in november, waar vier landen, Deborah, zich nog kunnen plaatsen voor het volgend jaar. We en als... over Tot de orde van de dag. Zo is het, want als Oranje niet meer voetbalt, wordt er wel gevoetbald weer in de vaderlandse competitie. Absoluut, we hebben gisteravond wedstrijden gehad en natuurlijk waren alle ogen gericht op de arena. Die zat weer bomvol in Bora. maar eerst even de andere wedstrijden waar de Heerenveen tegen de Graafschap die eindigde gelijk. Herakles won van Groningen met 2-1. We hadden PSV in de lichtstad tegen Utrecht. Daar werd het krap en mager, maar goede punten zijn in de tas. Het werd 1-0 voor de Philips Sportverein. Waar de Rooms-Katholieke Combinatie, die kreeg Twente op bezoek. Twente haalde fel uit 0-4. En ja, ik had het daar net over een volle arena. Het was ja. Ajax tegen AZ. Ja. En Deborah, alle ogen die waren uiteraard gericht op Theo Jansen. Er is heel veel te doen geweest met Theo Jansen. Nou, Stam. hij heeft onder vuur gelegen, hè? Theo heeft onder vuur gelegen. Ik heb afgelopen week nog wat analisten, voetbalanalisten gezien die bezig waren met Theo Jansen. Hij is ook op de een of andere manier door ja, grote voetballers afgekraakt, om het zo te zeggen, maar gisteravond. Acht minuten voor tijd staat AZ voor met 2-1 en dan komt Theo en Theo schiet Ajax langs zij. 2-2. 2-2. Ik ja. ben blij voor die jongen, ik ben blij voor Theo. Misschien is dit het om een keer. Theo is en blijft een goede voetballer. Laat dat duidelijk zijn. Laten we ook uh, zeggen dat het door dit gelijkspel natuurlijk wel aardig spannend blijft daarbovenin. Want uh, twee puntjes verschil zit er tussen bijvoorbeeld uh, koploper AZ en de nummers 2 en 3. Ja, het is bijzonder, bijzonder, heel spannend. Kijk, AZ gaat daar bovenaan vier aan kop. En ja, je hebt in de achtervolging, heb je dan een PSV en een Twente en dan komt Ajax. En ik ga gelijk door met de wedstrijden, heel kort die vanmiddag worden gespeeld in Nijmegen. Daar speelt de Nijmeegse eender als combinatie tegen Vitas. We hebben in Kerkrade Roda, die krijgt ADO uit de residentie op bezoek. We hebben een NAC tegen Excelsior en later op de middag... En ja, ik zou het bijna vergeten, maar dat gebeurt niet hoor, want om half drie hebben we ook nog de wedstrijd Feyenoord tegen VVV. Ik, ik had net zeggen. Uit. Die ja. kan niet ontbreken op de lijst, Ferdinand. Nee, dat kan zeker niet ontbreken. Nou, die, uh, het debakel van twee weken geleden, we hadden het nog oh, over. Okay. Ja, dat werd uh, uh, 0-3 tegen ADO. Maar goed. Uh, Koeman zal zijn jongens zodanig uh, hebben geprepareerd voor deze wedstrijd. Het is, het is, als je het mij vraagt, morgen, het is een moeilijke wedstrijd. Hoor. Kijk, VVV komt op bezoek en dat denkt iedereen. Net als tegen ADO, weet je wel. Appeltje-eitje. Ja, maar... appeltje-eitje, maar dat zal het vanmiddag niet worden. En uh, wat, wat je ook kan krijgen vanmiddag als, als hoor, laat we dat erbij zeggen, uh, Feyenoord langs uh, VVV komt. Dan komen ze ook boven Ajax en even vooruitkijken naar volgende week. Want dan hebben we weer een volle arena, morgen, want dan is het Ajax tegen Feyenoord. Maar Leuk daar hebben we het volgende pot. week over. Zeker weten, omdat het een leuke podcast Dankjewel, Ferdinand. Is goed, bedankt dat ik er mocht zijn. De groeten aan de redactie, een hele mooie zondag. Ik zei het al, het wordt een koude zondag, maar goed, volgende week ben ik terug. Nou. En van het voetbal gaan we door naar het honkbal en die houtkamp. Nederland staat nog altijd met 2-1 voor. We zitten in de zesde inning en we zijn aan slag. Ja, en het wordt nu spannender en spannender, Deborah, want... Zou het gaan gebeuren? Ik, ik, ik had al een goed gevoel voor deze wedstrijd... maar het begint steeds beter te worden. Rob Koordemans heeft uitstekend gegooid zes innings... maar één honkslag tegen. Die één honkslag leverde wel meteen de punten voor Cuba. Maar uh, nu gaan we krijgen het moment dat in de volgende slagbeurten... er een uh, andere werper op moet gaan komen... om de boel uh, uh, af te maken, om het dicht te houden. En het zou zo lekker zijn als Nederland een paar puntjes erbij kan halen. En dat zou kunnen in deze slagbeurt. Tweede helft zesde inning, tweede honk bezet... Eén man uit en uh, Sams aan slag. De midvelder, hij heeft twee wijd één slag. Daar komt de worp van de pitcher. Die is ernaast. Nederland doet het goed. Wat heet? Hartstikke goed. Want ze staan met 2-1 twee e voor. Tweede helft, zesde inning.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 Van Maria Mena. Tijd om eens te kijken wat er buiten de studio gebeurt. Wij hebben jullie het over op Twitter bijvoorbeeld. Over Ellen Clark met zijn optreden in David the Day Recordings. Zij speelde zijn eigen versie van Ignition van R. Kelly. En veel Twitteraars waren hiervan onder de indruk. En Rome, ja Rome is ook trending. Omdat daar de Occupy-demonstraties niet zo vredig zijn verlopen. Als op uh, andere plekken in de wereld. Bijvoorbeeld in uh, Amsterdam en Den Haag. Honderden gemaskerde jongeren staken auto's en vuilcontainers in brand. En ook gooiden ze met stenen en flessen naar de politie. Ruiten van bankgebouwen, die sneuvelden ook. En uh, ja, zoals ik al zei, in Nederland uh, ging het er een stuk rustiger aan toe. En straks praten we er ook over door met uh, huisastrologe Helena. En hoe is het weer? Nou ja, het is heel helder. Er is geen enkel buitje te zien op dit moment. In tegenstelling natuurlijk tot Panama, waar de honkballers uren moesten wachten voordat ze het veld op konden. Maar ze doen het goed door onze Nederlandse jongens. Ze staan met 2-1 voor tegen Cuba. Het uh, wordt wel fris vandaag. Of tenminste, het is nu nog fris, 5 graden. En vanmiddag wordt het ja max 13 wel een lekker zonnetje erbij. Dus zorg dat je in die zon zit, uit de wind... en dan, uh, ja, dan pak je toch nog zo'n lekker heerlijk warme, warme zondag mee. Onze vaste columnist Pieter Derks vertelt elke week wat hem bezighoudt. En dus ook vandaag. Pieter spreekt. Rutte 1 is een jaar aan de macht. Nou ja, macht. Erg veel heeft dit kabinet niet te vertellen natuurlijk. Het is een balanceeract in crisistijd. Aan de ene kant moeten ze van alles van Europa... en aan de andere kant mogen ze van alles niet van Geert Wilders. Mark Rutte zal wel balen. Al die jaren vrijgezel gebleven zit hij alsnog onder de plak. Maar af en toe proberen ze eens wat. Zo was er deze week Gert Leers, die in een CDA-blaadje vertelde... dat die immigratie eigenlijk een verrijking voor de samenleving vindt. Hij dacht, ik doe het stiekem in de christendemocratische verkenningen... dat leest toch geen hond... Maar hij had buiten Geert Wilders gerekend, die blijkbaar al jaren geabonneerd is op de leesmap. Wilders twitterde dat het een beetje dom was van de minister. En een dag later zat Leers er alweer doekjes om te winden. Het was natuurlijk heus niet zo bedoeld en immigranten zijn alleen een verrijking als ze economisch ook wat opleveren. Ze moeten ons wat te bieden hebben, sprak de minister. Waarmee hij in elk geval duidelijk maakte dat uitgehongerde Somaliërs, gemartelde Chinezen en bedreigde Afghanen voorlopig blijkbaar niet op ons mededogen hoeven te rekenen. Vroeger was menslievendheid een christelijke waarde die trots van de daken werd geschreeuwd. Inmiddels durft men dat woord bij het CDA dus alleen nog maar te fluisteren onder het mom van een verkenning. En Leers toonde zich een slechte verkenner door bij het eerste bermbommetje meteen terug naar zijn tentje te rennen. Als een verleerde bedrijfspoedel hij mompelend in zijn hok. En niet eens met een goed verhaal, want het CDA vindt helemaal niet dat immigranten toegevoegde waarde moeten hebben. Zo ken ik toevallig een blonde Argentijnse die al tien jaar op een paleis in Wassenaar woont... zonder ooit één cent belasting betaald te hebben en geen CDA die daar werk van maakt. Sterker nog, toen ze deze week de kans kregen om de Oranjes voortaan wel belasting te laten betalen, stemden ze tegen. Na maandenlang discussie over wat er allemaal anders moet aan het koningshuis... veranderde er dus uiteindelijk helemaal niks. Wat mij betreft ook prima. Het is natuurlijk hartstikke stoer om te roepen... dat de koningin ook gewoon belasting moet betalen. Maar haar enige inkomen bestaat uit belastinggeld. Dus als ze dat afdraagt om het vervolgens weer terug te krijgen... is haar boekhouder de enige die er beter van wordt. Maar het smoesje van leers werd hiermee wel binnen een paar dagen al ontkracht. En niet alleen in de Tweede Kamer. Nederland bleek deze week namelijk ook nummer twee... op de wereldranglijst van belastingparadijzen. We staan ruim boven de Kaimaneilanden. De bands als U2 en de Rolling Stones hebben hier een postbus omdat ze dan geen belasting over hun optredens hoeven af te dragen. Althans, over optredens in het buitenland... waarmee we meteen weten waarom U2 al zo lang niet meer in Nederland gespeeld heeft. Fiscaal verhaal. Maar goed, al die buitenlanders die hier hun bedrijfjes komen planten... zonder dat ze ons economisch iets te bieden hebben... dat zou Leers dan ook tegen de haren in moeten strijken. Maar opnieuw is het kabinet niet van plan iets te veranderen. Hij zegt dus maar wat, die arme Gert Leers. Net als zijn collega's dat doen. Allemaal bang iets verkeerds te zeggen. Geert Wilders doet intussen precies wat een jaar geleden is afgesproken. Hij gedoogt, al dat gesputter. Maar zoals we allemaal weten, kun je alleen iets gedogen als je de baas bent. Pieter spreekt. Op het WK Honkbal zijn we aanbeland in de zevende inning, Andy. En zag ik nu net een, een vangbal die zo makkelijk leek... maar niet gevangen werd door de Nederlanders cruciale inning, Deborah. De zevende inning met Rob Koordemans op de heuvel. Maar nu kan dat misschien goed gemaakt worden. Nou, in ieder geval een man uit op het eerste honk En inderdaad, een enorme blunder in het linksveld van Dwayne Kemp. Een makkelijke vangbal, zo leek het. De eerste man die aan slag kwam voor de Cubanen. Despenje. Als die uitgevangen werd, dan zou het een stuk makkelijker zijn geworden. Maar, in ieder geval, het tweede honk wel bezet. Nederland leidt nog altijd met 2-1. Eén man uit. Het is heel, heel, heel spannend of Nederland de voor het eerst in de geschiedenis uh, uh, wereldkampioen gaat worden... en dus geschiedenis, historie gaat schrijven. Want Nederland 2-1 voor, eerste helft 7 in tegen Cuba. Cuba-aanslag, tweede honk bezet, een man uit. With someone's side Cause someone's coming home and had a sin. Wat een heerlijk nummer om een beetje mee te ontwaken. John Mayer, de wheel. En als je ontwaakt, dan ontwaak je ook midden in de WK-finale, honkbal. En die houtkamp, ja, het wordt spannender en spannender. Ik zit op het puntje van mijn stoel. Het tweede honk was net bezet. Het werd spannend en zo spannend, maar Nederland hield weerstand. En ook de zevende Cubaanse slagbeurt is nu achter de rug. En Oranje leidt nog altijd met 2-1. Nog zes mannetjes moeten eruit worden gemaakt, Cubanen En dan is Nederland wereldkampioen, want Nederland leidt met 2-1. En die houtkamp. En natuurlijk uh, ja, blijven we het volgen. En laten we hopen dat Nederland het goud pakt. Dat zou toch wel fantastisch zijn. Vanmiddag, want dat is ook eerst aan bod, het, uh, is het WK Pijproken. Meer dan 300 mensen van over de hele wereld... zijn afgereisd naar Eindhoven om daar hun pijprookkunsten te vertonen. Aan de telefoon is Cor Krans. Hij is de voorzitter van de Nederlandse Federatie van Pijprokers en Pijprookgilden. Goedemorgen, Cor. Een hele goede morgen. Het wereldkampioenschap pijproken... dat lijkt me nou een typische bezigheid voor mannen met snorren. Ja, dat is dat beeld dat ja. sommige mensen natuurlijk gelijk boven voelt komen. Maar laat ik dat beeld dan maar gelijk weghalen. Dat is een heel breed gezelschap van, van dames en heren... die uh, proberen uh, ja, met topsport bezig te zijn... en die pijp zo lang mogelijk aan te houden... om daarmee je wereldkampioen te worden. Want dat is eigenlijk waar het om draait vanmiddag. Houd je pijp zo lang mogelijk brandend. Ja, mensen krijgen drie gram tabak, krijgen een prachtige nieuwe pijp... We uh, krijgen vijf minuten tijd om uh, die te stoppen. Twee lucifertjes en één minuut aansteken. En dan uh, begint uh, de wedstrijd met uh, ruim 300 uh, mensen, 328 deelnemers uit uh, 18 landen. Uh, van Rusland tot Amerika, van Zweden tot aan Kroatië. Kortom, uh, een spektakel uh, in het Revoluon dat uh, iedereen kan uh, bezoeken overigens. En man en vrouw en oud en jong? Ja, absoluut. Nu denk ik, um, ja, ik, ik, ik ben zelf geen pijbroker hoor... maar ik zou denken, ja, dan steek je hem aan... en dan, dan neem je af en toe ja, een, een trekje, als je dat zo zegt, bij pijbroken, En dan uh -huh, uh -huh, hou je hem vanzelf wel brandend. Dat, dat moet toch niet al te moeilijk zijn? Nee, dat, dat, dat laatste is ook inderdaad zo. Dat is een kwestie van, van dat, dat kleine trekje nemen. Aan de andere kant wil men die pijp wel zo lang mogelijk aanhouden. En drie gram uh, tabak zijn ongeveer vier sigaretten die je er in een kwartier doorheen paft. Oeh. En als je weet dat uh, een pijproker zo uh, langzaam daarmee kan roken... dat het wereldrecord staat op uh, drie uur, dertig minuten en zes seconden. Zo, dat is knap zeg. Dat, dat, is, uh, dat is echt een toppe statie, vind niet? Nou, dat is dus hetzelfde als inderdaad vier sigaretten roken... in drie uur, dertig minuten en zes seconden, zo'n beetje. Ja, ja, ja dat ga klopt. Ga ik niet redden, la laat ik het zo zeggen. Nee. Um, uh, waar hoop je nu op dat dat wereldrecord misschien... en passant vanmiddag ook wordt verbroken? Ja, dat, dat, dat, dat hopen we, omdat uh, we hebben een speciale pijp laten maken. Er zijn er maar 500 van, dus dat is sowieso al een collectors-item... waar speciaal zeg maar, gelet wordt op uh, de doorvoer van uh, de rook... en uh, dat men dat helemaal kan reguleren. Dus de kans is uh, groot dat uh, we vandaag in, uh, in Nederland... Uh, niet alleen het record breken van het de aantal deelnemers voor teams... maar dat we misschien ook de tijd kunnen breken. Dat zou uh, een mooi resultaat zijn. Het is in het Evolion in Eindhoven, maar nu hebben we in Nederland natuurlijk al een tijdje een rookverbod. Dus gaan we met z'n allen buiten staan ook? Nee, het Eveluon is, is, is een ruimte waar een groot bord hangt... dat mensen moeten weten dat ze in de huiskamer komen... van de Nederlandse Federatie. En dat betekent in ieder geval dat, dat mensen daar dan ook op eigen verantwoordelijkheid naar binnen gaan... als ze uh, inderdaad dat, dat roken willen meemaken. Uh, van, bovendien vanaf 18 jaar, want het is een lifestylebeurs... dus mensen kunnen hun smaak van het grote genieten... ook nog een keer op de proef komen stellen. In letterlijke zin met prachtige chocoladerie, maar ook een uh, mooi drankje. Kortom, het grote genieten staat vandaag Centraal in het Eveluon. Het wordt een prachtige middag. Absoluut. En op wie gaan we letten? Wie wordt wereldkampioen pijproker straks? Ja, ik ben natuurlijk uh, een beetje chauvinistisch, dus ik hoop ja. dat het Nederlands team uh, een goede kans uh, kan, uh, kan maken. Uh, die zijn ook in, uh, in 2005 in Polen ook al een keer wereldkampioen geweest. Maar uh, Italianen zijn uh, altijd heel erg goed en uh, ook Hongaren. Maar ja, misschien uh, zullen wel uh, de Amerikanen of de Russen voor een verrassing gaan zorgen. Kortom, uh, we gaan het zien. En jij zelf, Cor, hoe rook jij je pijp het liefst? Ik rook het liefst thuis uh, rustig aan, uh, aan mijn bureau. Een, uh, een mooie, uh, zeg maar, uh, erbij. Uh, waar ik alle tijd heb zonder dat ik gestoord word... door allerlei uh, spektakels, zoals dat vanmiddag op plaatsvindt. Dat is iets te druk voor jou? Ja, absoluut. <laughs> vanmiddag dus. Het, het WK Pijbroken. Misschien wel, ja, samen met die chocolaterie en die lifestylebeurs. Een, een klein paradijsje op aarde. Paradise van Coldplay. En die Houtkamp volgt natuurlijk nog altijd het WK Honkbal. Waar Nederland voor een unicum kan zorgen. door 25-voudig wereldkampioen Cuba te verslaan. En die, we gaan de achtste inning in. Oh ja. Het komt dichter en dichter en dichterbij. Absoluut. En Rob Koordemans die moet ik er even uithalen hoor, die werper. Die heeft nu zeven slagbeurten de Cubanen tegen weten te houden. Eén puntje maar tegen. Met één honkslag en één keer vier wijd. Het is echt een uh, ongelooflijke prestatie tegen echt de beste honkballers... amateur -honkballers ter wereld. We gaan beginnen aan de eerste helft van de achtste inning. Nederland kreeg nog kans in de zevende inning. Helaas niet benut, maar Nederland leidt met 2-1 tegen Cuba... in de eerste helft van de achtste inning. Nog zes mannetjes moeten eruit en dan kunnen we goud in handen... Haven. Straks uh, komen we terug uiteraard met Andy Houtkamp. Eerst de Formule 1, want ronkende motoren, brandend rubber en heel heel veel rondjes. Ja, dan heb je het over die Formule 1 en die raast vandaag gewoon weer door in Zuid-Korea. En niet iedereen zal er voor opstaan, maar wie wel wil kijken kan om 8 uur klaar gaan zitten voor de tv. In pyjama natuurlijk. En wie er zeker al klaar voor zit is Ivo Pakvis. Hij schrijft voor gpupdate.nl. Goedemorgen Ivo. Goedemorgen. Het is alweer een tijdje geleden dat we hier hebben gesproken in het programma. Sindsdien ja, is er wel het een en ander gebeurd. Met als toppunt mag ik toch wel zeggen het kampioenschap voor Sebastian Vettel. Is het, uh, is het nu een beetje klaar dan ook voor de Formule 1? Ja, voor, de, voor het kampioenschap natuurlijk wel. Er is natuurlijk nog een uh, titel te verdedigen voor het team zonderling. Maar die gaat eigenlijk ook naar het team van Sebastian Vettel. Dat kan vandaag al uh, beslist worden. Uh, dus ja, in, in zekere zin voor het kampioenschap is het wel gedaan. Maar... Ja, er zijn nog vier races te gaan en uh, dat is voor iedereen nog wel wat dagsucces te behalen. Ja, want behalve de dagsucces zou je bijna zeggen. Ja. Wat, wat, wat, wat moet je daar nog doen? Je rijdt je rondjes, maar eigenlijk ja, is, het, uh, is het voor de bühne. Ja, maar voor hetzelfde, het eigenlijk om dezelfde reden waarom er uh, bij het voetbal nog doorgespeeld wordt als er al een kampioen is. Ja. Er zijn zoveel races ingepland, dus die ga je niet afblazen omdat de kampioenschap bekend is. En um, er zijn nog uh, bepaalde onderlinge uh, stri strijdjes die nog uh, gevoerd worden. Hè. Strijd om de tweede plaats in het kampioenschap. Of strijd om de zesde plaats in het kampioenschap. Dat gaat allemaal nog gewoon door. Nu heeft uh, Lewis Hamilton de pole position gepakt. Maar hij was er niet erg blij mee. Nee, dat was een heel raar moment. Hij, um, normaal gesproken als je pole position pakt. Je het ja. niet helemaal uit je dak. Je hebt de race nog niet gewonnen. Maar uh, Hamilton gaf geen reactie. Niet op de radio. Stak geen handje omhoog om te vieren. En had de hele dag eigenlijk een kop als een oorwum. Er zit iets in zijn hoofd niet helemaal goed. Ik weet niet wat het is. Hij wil het zelf ook niet zeggen. Maar misschien dat we daar nog een keer wat over te horen krijgen. Maar dat is, het moment is niet helemaal 100% blij. De race van vandaag die wordt gereden in uh, Zuid-Korea. Kun je voor mij de naam van dit circuit eens uitspreken? Jongam. Ja, Jongam. Ja, <laughs> <laughs> het klinkt zo mooi, hè? Jongam. Ja, het, het, is, het is een mooi, mooi bedacht. Dat, ja. Ja. En, en elk circuit heeft altijd wel iets speciaals. Een mooie bocht of een goed rechtstuk. En, en wat heeft dit circuit? Een goed rechtstuk. Uh, het langste rechtstuk van de uh, hele kalender. En tegelijkertijd, verderop in de ronde is het heel technisch en heel veel bochten bij elkaar. En dan moet je met de, auto, de afstelling van de auto moet je een goed compromis zien te vinden om dat een beetje voor elkaar te krijgen. En voor eh? de rest is het een bouwput trouwens. Het oh. ziet er niet uit. Echt vreselijk lelijk. Ja, maar ja, je hoeft alleen maar hard te rijden Dus Je ziet er ook weinig ja, van natuurlijk als je met de uh, 300 over de circuit scheurt. Ja. Uh, voor wie is dit, uh, is dit nu echt het circuit om, om, om te gaan winnen of om punten te pakken? Welke coureur kan dit? Um, nou, kijk, het is niet echt een circuit zoals bijvoorbeeld Spa of Monaco... waar de coureur zich echt kan onderscheiden. Dus, lijkt mij, misschien is het het laatste technische gedeelte nog een beetje. Maar iemand als Hamilton, ja, hij staat niet voor niets op pole position. Dus ik, ik ga er wel vanuit dat hij degene is die ze, die ze allemaal moeten gaan pakken vanmiddag. En misschien begint hij dan wel te lachen als hij uiteindelijk gewonnen heeft. Dat zou dus een keer mooi zijn voor de verandering, ja. Ja, Zou je ook je geld zetten op, hem, op Hamilton? Als hij de eerste ronde goed overleeft... En uh, hij heeft het tussen de oren allemaal goed voor elkaar. Dan rijdt ze straks het licht voor de ogen. Ja. Kijk, en dan hebben we Vettel op één, want die, uh, ja, die kan eigenlijk niet meer worden ingehaald. Nee. Wie, uh, wie, wie wordt nummer twee dit seizoen? Um, ja, dat is best wel lastig. En zo, zo, zo dominant als Vettel, als zo spannend is het om de tweede plaats. Um, het gaat tussen de McLaren-coureurs, Jensen Button en Lewis Hamilton. En Fernando Alonso van Ferrari kan ook nog steeds kans maken. Net als Mark Webber, teamgenoot van, uh, van uh, Sebastian Wettel. Als het puur afgaat op materiaal, dan zou Webber het moeten doen. Maar uh, dat lukt hem niet, denk ik. Ik ga ervan uit dat één een van de McLaren-coureurs wordt. Ja, en dus met die vier races nog te gaan. Nog maar vier. En ondanks dat we weten wie het is, is het inderdaad dus gewoon ongelooflijk spannend eigenlijk nog. Ja, daarvoor nog wel, ja. Ja, absoluut. Ivo Pakvis van GP Update. Dankjewel en uh, veel plezier straks. Dankjewel. Komt goed. One party to call Two people, one falls And no memory at all It's just a waiting list Some yelling, some tall Some quiet, some small And they nibble on well Took a hit For free Some ladies out there, nobody that seems to care. And no beauty queens out there. There's just a waiting east. Take stairs straight through the room. We all give away our goods too soon. And we'll wait. Raccoon met Toeke hits. De wereldtitel die tot longt, uh, de, voor de Nederlandse honkballers. Maar en die zie ik het nu goed en hebben we een andere pitcher? Jawel, en hij lonkt, maar hij is er nog niet. Nee. De tweede honk is bezet. Eén man uit, we zitten in de helft achtste inning. Rob Koordemans uh, deed het zo goed. En nu is er een nieuwe Nederlandse werper gekomen. Oeh. Die krijgt het meteen moeilijk, want een honkslag tegen... Uh, dat betekent dat het eerste en tweede honk bezet is. Want Castillo slaat een honkslag. Er is één man uit. Nieuwe werper voor Nederland is Juan Carlos Sulbaran. Het uh, was een wel mooie actie om die bal nog. Uh... Tegen te houden van de korte stop van uh, Oranje, van Gregorius. Maar het eerste en tweede hong bezet. We zitten in de eerste helft van de achtste inning. Er is een man uit. Nederland staat met 2-1 voor. Spannend, spannend, spannend. Het Zweed staat in mijn handen. Wat zei je? Nog, uh, nog vijf mannetjes uh, uh, van Cuba Mo moeten eruit. Ja, en dan graag. zijn we er, hè? Graag. Ja. ja. <laughs> Was het maar vast de negende inning in de laatste slag. Maar uh, we moeten nog even je, wachten. Ja. Nu is het een gedwongen loopsituatie. Dus één ja. klop kan al twee mannetjes opleveren. Oeh. De man uh, Bel slaat de bal fout, gelukkig. Ja. Maar het, uh, het blijft heel spannend. Zo is het. En die houtkamp. We blijven het met hem volgen natuurlijk. Want uh, als Nederland wereldkampioen wordt wereldkampioen honkbal... dan zou dat wel een uh, unicum zijn tegen 25-voudig wereldkampioen Cuba. Alle maand inmiddels wordt in Amerika gedemonstreerd... tegen het kapitalisme en het inhalige gedrag van de banken en investeerders. Het begon op Wall Street met een kleine bezetting... en nu breidt deze Occupy-beweging zich als een olievlek uit... over de rest van de wereld. Ook Nederland weet nu wat het is... want gistermiddag werd in Den Haag en Amsterdam gedemonstreerd. Helena, onze huisastroloog, zag dit allemaal al lang en breed aankomen. En ze is aan de telefoon. Goedemorgen, Helena. Meneer Bora, leuk om weer weer te zijn. Ja, zeker. Dat vinden wij ook. Uh, zeker om dit even te duiden, want astrologie kennen we natuurlijk van de horoscoop. Ik lees hem ook altijd om erachter te komen wat mijn dag gaat brengen... en of ik mm -hmm. misschien maar beter in bed kan blijven. Dat is zonde. Ja, maar hoe werkt het nu precies om dingen te voorspellen en vooruit te kijken... zoals bijvoorbeeld bij dit Occupy Wall Street? Uh, wat we dan doen in dit geval bij een jaarprognose... dan kijken we naar de planeetstanden van de buitenplaneten. Dat zijn eigenlijk de generatieplaneten die uh, hebben een effect op de horoscoop van Nederland. Wat nu gebeurd is, en dat is eigenlijk al vanaf maart dit jaar... is dat Uranus overgegaan is in het teken ram naar 84 jaar. Dat geeft op zich al veranderingen... Um... Die je later eigenlijk terugziet. De kern is eigenlijk van Uranus vrijheid, gelijkheid en broederschap. Ja. Het scheppen van uh, nieuwe gezagsverhouding. In ieder geval staat het voor veranderingen. Ook op sociaal gebied. Het geeft uh, politieke en economische onrust. Nou, dan zie je dat op een bepaald moment terugkomen. En dan kun je uh, globaal inschatten wanneer je die uitwerking kan verwachten. En dat is wat ik heb gezien. En dat vertaalde ik in de volksopstand... Ja, want veranderingen kunnen ook iets heel anders zijn. Natuurlijk hoeft het niet per se een volksopstand te zijn. Het kan ook bijvoorbeeld, ik noem maar iets, een, een, een nieuw kabinet zijn. Of een, uh... Dat klopt, maar uh, in dit geval staat Uranus vierkant naar de ascendant. En in de Mundane astrologie dat is de astrologie van het volk, staat dat voor het volk. Dus je ziet al dat er uh, veranderingen binnen het volk en de uiterlijke presentatie van het volk ook gaan komen. En kan je dan ook zien hoe lang dit duurt? Ja, dit is een cyclus van uh, rond zeven jaar. Zo. Waarbij je dus een hoogtepunt hebt, een piek hebt en later zwakt het wat af. Um, als ik kijk naar de, naar de verbeteringen die doorgevoerd moeten gaan worden in dit verband. Mm -hmm. Want dat is waar het uiteindelijk om gaat, dat er een, een verbeterde structuur op gang gebracht wordt. Dan kun je de eerste resultaten eigenlijk verwachten in mei 2012. Maar dit gaat niet zonder slag of stoot. Betekent het ook dat wij tot mei 2012 de straat opgaan? Ik denk dat het proces nog wel langer kan duren. Uh, waar we voor moeten waken is dat er geen geweld aan te pas komt. Want als je in deze cyclus kijkt, hè, die, die hebben we natuurlijk al eerder gehad, dan zie je een herhaling van uh, 1927, 1935. Toen hadden we dit al eerder? Uh, ja, toen, toen stond Uranus ook in ram. Ja. En wat we toen kregen is ook het scheppen van nieuwe gezagsverhoudingen, opkomst van het fascisme. Dat zit in die cyclus. En nu zitten we weer op dat teken dat die cyclus zich gaat herhalen. Het is natuurlijk, het zullen sommige mensen zeggen, ook wel erg makkelijk om terug te verwijzen naar die tijd. maar ja, we hebben die kennis van nu, hè, kunnen we toepassen op, op de situatie van toen. En dan kan je nee. natuurlijk altijd wel zeggen van ja, uh, zie je nou wel, ik heb het altijd al voorspeld. Nee, nee, nee, want het gaat er juist om hè, vanuit de astrologie en ook vanuit uh, de, de buitenplaneten waar we het nu over hebben, dat mensen verbeteringen door gaan voeren. En niet dat men blijft hangen in een oud stuk. Zie dat maar als een kind wat groeit, die, die, die leert ook steeds meer en die wordt ook steeds wijzer. Nou, dat is voor ons allemaal natuurlijk ook. En we moeten er met wijsheid mee omgaan. Met wijsheid mee omgaan. Uh, de kern van dit hele gebeuren is eigenlijk mededogen creëren op dit moment. Een nieuwe structuur opzetten. Uh, het groepsgebeuren, dat wordt bepalend. Dus niet meer één die bepaalt wat er gebeurt. De mensen willen een andere mentaliteit zien, die ontwikkelt zich ook. Als we kijken naar een andere planeetstand, dat is Neptunus. Neptunus staat ook uh, op dit moment op het MC, of het tiende huis van de horoscoop van Nederland. Dat moet je maar even voor waarheid innemen, anders wordt het te ingewikkeld. Dat denk ik ook. Dat staat voor nationale aspiratie. Kijk. Dus mensen, de idealistische opvattingen, die gaat men in de praktijk brengen. Wat daar belangrijk in is, is dat het geen verwarring gaat geven. En daar moeten wij voor waken in en Daar ieder geval. moeten we voor waken. Wat belangrijk is, is dat er structureel een goed plan komt. En ja, dus uh, met overtuiging denk ik ook, uh, blijven demonstreren. Geweldloos vooral. Blijven demonstreren, geweldloos. Tot uh, mei 2012. Ja. Dankjewel Helene. En uiteindelijk uh, komt er een nieuwe structuur, maar er zit weerstand op. Maar we dat houden... moeten we er dan maar voor over hebben. We houden vol. Ja? Helena, onze huisastroloog, dank je wel. Heel graag gedaan en tot ziens weer. Tot ziens. En ja. die houtkamp. Ja, ja, hoe staat het ervoor op het WK? Het is uh, lang geleden dat ik om kwart voor zeven... ...s morgens met het zweet in mijn handen... ...en op het puntje van mijn stoel zat. Het is Want spannend, hè? Het is ongelooflijk spannend. De achtste slagbeurt voor Cuba... Wat een spanning. 1 en 2 bezet. Uh, twee hoge klappen, verre klappen. Maar mooi gevangen door de man die in de inning hiervoor... die fout maakt in het linksveld, Dwayne Kemp. En dat betekent dat drie Kubanen uitgingen. En we dus naar de tweede helft van de achtste inning gaan. Nederland met 2-1 voor. Nog drie mannen moeten eruit gemaakt worden. En dan is Nederland wereldkampioen. Het onmogelijke is dan toch mogelijk geworden. Nederland leidt met 2-1. We zitten in de tweede helft van de Spanning, spanning en sensatie. Ja, en we zijn aan slag, dus laten we gewoon een paar ballen over dat hek rammen, jongens. Kom op. <middels> van Feist, how come you never go there? Elke twee jaar is de Australische Outback het decor van de World Solar Challenge. Futuristisch uitziende auto's razen dan zo'n 3000 kilometer dwars door het land. En het principe is eigenlijk heel simpel, want wie het eerst bij de finish is, heeft gewonnen. Nederland doet ook mee en aan de lijn is Inge Hoogland van Connect 21... en dat is het Nederlandse team uit Twente. Goedemorgen... Goedemorgen. Ja. Is een kleine correctie, want je spreekt met Alinda Nijhoff en niet Ja? Maar dat okay, verder niet. Dat, uh, we verbeteren die direct, Alinda. De um, <laughs> World Solar Challenge. Ik denk dan altijd. Uh, ja, dat is iets met zon en, uh, ja, en heel bijzondere auto's. En dan ben ik er wel zo'n beetje. Dus kan je nog even kort uitleggen wat die World Solar Challenge nou precies inhoudt? Nou, dat gedeelte wat je zegt klopt al helemaal. Het is een uh, race van zonneauto's door de Australische Outback. En het zijn over het algemeen allemaal studententeams die meer dan een jaar lang werken om een auto te ontwerpen, te bouwen en te testen. En vandaag is dus de dag dat de, dat de start is en uh, rijden wij naar Adelaide toe. Ja, je staat ook echt midden in die outback, daarom is de lijn wat slechter dan we wellicht gewend zijn. Klopt, we bellen met het -telefoon. Ja, En uh, jullie gaan starten. Um, het wordt een mooie dag. Um, uh, je, je bouwt zo'n auto, dan moet je het een beetje gaan doen op de zon. Dus daar ben je natuurlijk wel afhankelijk van. Hoe ver gaan we komen vandaag? Nou, wij zijn al gestart. We hebben 7,5 uur verschil. Dus het is uh, al in de middag. En nou is het echt heel erg jammer, want we starten als eerste. We hadden ons als eerste gekwalificeerd gisteren. Maar we hadden al heel erg snel weg in Darwin. Dus er is een groot aantal auto's die ons uh, hebben ingehaald. Gelukkig zijn we de inhaalreis nu al wel weer begonnen en is het uh, lijkt er nu al zonnig, maar uh, begin van de dag was het nog aardig bewolkt, dus daar moesten we wel uh, anticiperen. En, en waarom had je pech? Dus iets langzamer rijden dan vast. We hadden een uh, pech met de motorcontroller. De motorcontroller. Help. Ja. Sorry. Help. Wat betekent dat de motorcontroller? <laughs> nou, met de motor wat niet werkte. Nou, dat is heel Ik simpel niet ja. Ik ben zo heel erg technisch onderlegd. Um, ja, je denkt het is een beetje racen en, en hopen dat die zon goed schijnt zodat je lekker hard gaat, maar er zijn wel heel wat regels he, die erbij komen kijken. Ja, dat klopt. Uh, we mogen alleen rijden tussen 8 uur ochtends en 5 uur avonds, dus niet in het donker. Vooral ook omdat je niet een zongeroe of wat dan ook uh, tegen je auto aan wil hebben. En bovendien heb je natuurlijk s'avonds geen zon meer. Daarnaast uh, worden alle coureurs van tevoren gewogen, dus wanneer je geen 80 kilo weegt, uh, wordt je aangevuld tot 80 kilo. En verder, als je pech hebt, dan is het echt noodzakelijk om minstens uh, twee meter de berm in te gaan, omdat uh, veiligheid natuurlijk heel erg belangrijk is tijdens deze race. Is het gevaarlijk? Nou, het, het is niet zonder gevaar, maar uh, ja, echt extreem gevaarlijk zou ik het niet noemen. Nederland doet het altijd heel erg goed, want het team uit Delft van de, van de Technische Universiteit won vier keer met, uh, met de Nuna. Nuna. Vorig jaar werd het zelfs een tweede plek. Uh, zijn ze de grootste concurrenten, Nederlanders? Uh, nee, zeker niet. Er zijn uh, meerdere sterke concurrenten, concurrenten. Gisteren stond ook nu al achter ons. En, uh, op dit moment rijdt uh, Japan aan kop en dan hebben we nog Michigan. en uh, Daarna volgt ook de Nuna en de Belgen en andere teams. En uh, wij vechten dus ook een, een kleine strijd uit onderling. Um, ja, wat maakt jullie auto nou zo anders dan al die andere auto's? Want ja, ze zitten allemaal vol met zonnepanelen. Ja, Het opvallende aan onze auto is de vorm van de auto. We hebben een uh, dubbel gekromde body. Vaak is zien dat de zonneauto plat is, maar dat is die van ons dus vooral niet. Wij denken daarmee een uh, aerodynamisch voordeel te hebben. En is onze hartstikke mooi rood in plaats van uh, volgeplakt met allemaal logo's. En dat is natuurlijk ook erg leuk. <laughs> dus een rode dubbele body, dat is, uh, daar is hij aan herkenbaar. Precies, wij zijn de Twente-auto om Twente op elkaar te zetten. Alinda van Connect21, het Nederlandse team uit Twente, race door in Australië bij de World Solar Challenge. Dankjewel. Andy Houtkamp heeft de hele nacht het WK Honkbal gevolgd. En het end is toch wel in zicht nu, eh, Andy. Ja, maar ik vrees uh, niet voor zeven uur, Deborah. We gaan want, het net niet redden, uh, We gaan het net niet redden, want nee. er is een nieuwe werper uh, op de heuvel bij Nederland. Ik dacht dat het David Bergman was, maar... Tom Stuisberger, is ik, ja. uh, Kijk, even goed. Nou, het is inderdaad uh, Tom Stuifbergen, lijkt mij. Maar goed, dat maakt niet uit. Eén man uit. In de negende inning. Het eerste hong bezet. Wat een spanning, wat een spanning. Uh, maar uh, we kunnen het niet afmaken. Nee. Eén klap zou genoeg zijn voor een dubbelspel. Uh, die klap moet dan gegeven worden door Abreu. En dan uh, is Nederland wereldkampioen. Maar helaas, uh, het volgende uur hopelijk. Uh, Andy gaat het afmaken, denk ik, zometeen bij Dit is de Zondag met Ed Anker. De ontknoping, ja. Ja, Voor dat jullie. Wordt, dat wordt spannend. Ja. Ja, we denk gaan het, het, ook. het zo meemaken. En uh, ondertussen hebben we ook gewoon een heel mooi gesprek uh, straks. Met uh, Rickert Zuiderveld. Rickert is uh, dichter, zanger. Nou ja, dat wordt, uh, het wordt mooi. Hij gaat zelfs ook muziek spelen. We gaan zien of het een overwinningsmars gaat worden. Het wordt een uur als nooit tevoren als Nederland die werelddiepen ja. pakt. Straks, dit is de zondag met uh, Ed Anker. En dit was 4-7 van BNN. Volgende week dan zijn we er uiteraard weer en uh, ja, dan zonder honkbal, maar natuurlijk wel met alle vaste onderdelen. Ik wens je nog een heel goede zondag. Alle dieren opgelet. Zaterdag 15 yes. oktober. Lekker hoor. Jachtseizoen geopend. Maar Vroege Vogels was bij een andere opening. In een illegale jachthut op de Veluwe werd een jachtmuseum geopend. We hebben ook nog eendekooien. Padden en kikkers. En een groene oplossing voor de eurocrisis. U hoort het straks van 8 tot 10. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Voor een 7-8 de van 749 euro... gaat u naar uw reisagent op hollandamerica.nl. Uitslapen is er niet meer bij op zondagmorgen. Dan ben ik er met de nieuwe talkshow van BNL, Eva Jinek op zondag. Met spraakmakende onderwerpen, brandende kwesties en gasten uit de nieuws. Deze morgen, iets later dan normaal, om kwart voor tien op Nederland 1.